Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De resten van de vermiste onderzeeër in Indonesië liggen op 850 meter diepte. Het schip verdween woensdag van de radar. Gisteren werden de eerste wrakstukken gevonden, vertelt onze correspondent. Het zijn uh, vrij specifieke voorwerpen, zoals een, een fles onderhoudspul voor de periscoop, uh, gebedsmatten, uh, een stuk van een torpedo lanceerder. Uh, dus toen ze dat uh, gisteren aantrof, uh, heeft de marine officieel vastgesteld dat uh, de onderzeeër wel vergaan moet zijn. Ze gaan er ook vanuit dat alle 53 mensen aan boord zijn overleden. Inmiddels is de marine begonnen met het bergen van de onderzeeër. Bewoners van een appartementencomplex in Delden in Overijssel... mogen nog niet terug naar huis. Vannacht brak daar brand uit in een van de appartementen. De twee bewoners kwamen om het leven. In de flat wonen vooral ouderen. Ze zijn allemaal opgevangen bij een zorgcentrum in de buurt. Omdat er veel rook- en waterschade is aan hun huizen... moeten ze daar voorlopig nog even blijven zitten... In Irak zijn bestuurders en het hoofdbeveiliging van een ziekenhuis opgepakt na een rampzalige brand. Een zuurstoftank ontplofte. Er was meteen een enorme brand met veel rook. Meer dan 80 mensen zijn overleden. Meer dan 100 raakten gewond. In het ziekenhuis lagen veel coronapatiënten. En het is een lekkere zondagmiddag voor FCMen. Die club won met 3-1 van Heracles en maakt zo kans... De, zo ma ...maakt zo de kans op directe degradatie een stukje kleiner. Goed nieuws en dus gejuich op Radio Drenthe. Oh, dat... Alles nog, de nieuwe derde! Het zou kunnen! Ja! Ja! Ja! ja! ja! Het is Michael de Leeuw. Het de goal oh, van de spits oh, van oh, FCM. Het dak gaat eraf. Het dak gaat eraf. zijn wedstrijd. Het is zijn show. FCM staat nu 16e in de eredivisie. Er wordt nog meer gevoetbal trouwens vanmiddag. Ajax speelde op dit moment tegen, thuis tegen AZ. En ADO Den Haag heeft Fortuna Sittard op bezoek. Het weer, af en toe zon, niet te veel wind, graad of twaalf. Morgen vaker zon en ook een graadje warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland heb je nu vijf minuten vertraging op de A7... ...Zaanstad richting de afsluitdijk tussen Hoorn en Bochten. En dat komt door werkzaamheden. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat...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 Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort op zondag. Yeah, I am. said how many. De zonnebril kan op hier in Zandvoort, want het zonnetje schijnt lekker. En een graadje of tien op dit moment buiten. We genieten toch wel van het redelijk mooie weer. En het derde uur van Zandvoort op zondag met Anastasia en I'm de of love... als eerste naar het nieuws en weer van 4 uur. Het derde uur, wat gaan we daarin allemaal doen, Albert-Jan? Over een tweetal platen hebben we natuurlijk tijd voor Pit Report. Volgende week wordt er weer geraced, en wel in Portugal... Maar natuurlijk hebben we nog wat nieuwtjes uit de pitsstraat van de Formule 1. De Formule 1 e -E, uh, We had om twee uur trouwens een race. Maar de Nederlanders hebben geen rol van betekenis kunnen uh, spelen. Uh -huh. Die ronde 6, om het zo maar eens te zeggen. Want uh, ze, wa ze eindigden alle drie, nee alle twee. Dan heb ik het natuurlijk over uh, Nick de Vries en uh, Robin Fijns. En ook de Belg Stoffel van Doornen uh, uh, staakte de race wegens pech. Maar uh, in ieder geval... Uh, Dennis uh, heeft... Een, een Engelsman heeft de race uh, gewonnen. Dus dat is race 6. Uh, uh, Nick uh, gisteren toch? Gis Nick gisteren, ja. Nou gisteren Ik heb niet de stand staan van gisteren... maar die is natuurlijk wel weer verouderd. Maar hij stond op uh, 57 punten... Uh, op de eerste plek in een stand... om het wereldkampioenschap. Maar vandaag geen punten voor de Nederlanders. Uh, wat gaan we doen? Zoals ja, ik al zei... over twee, zo, zo over twee uh, platen hebben we pitch report. Half vijf, geen dieren van de week, want er zijn geen dieren in het uh, dierenthuis, kennen land, want iedereen heeft een thuis gevonden. Dat is uniek, dat hebben we in twintig jaar niet meegemaakt, ik herhaal het maar, maar het is, oh, is ongelooflijk. Uh, het gedicht van de dag, nou ja, er ligt een tafeltje voor je klaar, uh, dus je mag uh, gaan, uh, gaan sorteren. Maar daarvoor hebben we nog tijd voor Zandvoort op een zondag live, een live registratie van een artiest of artiesten. Of een band of groep. Maar in de tijd dat er nog voor publiek opgetreden kan worden. En daar heb ik achter staan Rob. Kan je een tipje van de sluier oplichten? Uh, een beetje jazzy. Een beetje jazzy. Oh, nou, dan heb je in ieder geval alvast één fan. Goed. Uh, ik zou zeggen, genoeg. Uh, en natuurlijk straks ook de eindstanden van de wedstrijden in de voetbal-eredivisie. Van de wedstrijden die om half drie zijn begonnen. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren. En kijken naar uw enige echte lokale zender. CFM Zandvoort. Wij hebben er weer zin in. Het uh, derde uur alweer van uh, dit programma. Meekijken doe je trouwens via www.zfm-live.nl. Zfm-live.nl. Kijk je live mee in de studio. It's hard to give you something when you Ik zei het net, de zonnebril kan weer op. Met het uh, lekkere zonnetje hier in uh, Zandvoort. Dat betekent ook tijd voor zonnige muziek. Hier is uh, Roger Sanchez. dat je que no, pero sí. A mí no me Disculpa, me si Mi intención será así eh que tente comenzar de nuevo tú quieres yo quiero esto no para luego no no no que si lo hacemos una vez pasa que de nosotros ya dejemos el fuego no no no no lo no, piense mami tanto dale y ven. Zeg dat je dan bent. Ik voel me goed als ik met jou ben Nou zeg maar wat je vindt ervan. Kan ik je boeien heb je windingsans Als ik niet probeer, dan maak ik minder kans Never dat ik mezelf dat vergeef. Oh nee, oh nee, oh nee. Ik weet zeker dat je aan bent wel veel, maar ook een beetje bang bent. Misschien omdat je iets te veel nadenkt. En dat was uh, Ven Ven. ZFM, Race Radio, Pit Report, Pit Report. Ja, het was uh, sneller afgelopen dan ik uh, vermoed had Albert. Janus. Net op tijd, gelukkig. Jij ook? Ja, zeker. Ik had alles al klaar liggen. Oké. Okay. Goed, de grote prijs van Japan staat ook de komende drie jaar op de Formule 1 kalender. Op het beroemde circuit van Suzuka wordt zeker tot en met 2024 gereden. Formule 1-directeur Stefano Dominicali is zeer blij met de verlenging. Ik ben in de wolken dat de Formule 1 nog eens drie jaar na Suzuka-circuit zal komen om te racen. Japan heeft een speciale plek in onze harten en die van de fans wereldwijd. Er hebben hier zich zoveel legendarische momenten afgespeeld. Liefst elf wereldkampioenschappen zijn op dit circuit beslist. Japan heeft dit jaar met de pas twintigjarige Yuki Tsunoda voor het eerst sinds 2014 weer een coureur in de Formule 1. Het circuit, het enige in de Formule 1 in de vorm van een 8, bestaat volgend jaar 60 jaar. We zijn vastbesloten om er samen met de lokale overheid voor te zorgen... dat Suzuka geliefd zal blijven in de motorsportgemeenschap, aldus Dominique Kalli. Dit jaar staat de race gepland voor 10 oktober. Red Bull Racing heeft een technisch directeur aangesteld voor het nieuwe motorenproject. Het Formule 1-team neemt de krachtbron van Honda na dit seizoen in eigen beheer... ...en Ben Hodgerton van uh, wordt de eindverantwoordelijke voor het zogeheten Red Bull Powertrains. Saliant detail is dat Hodgkinson uh, sinds 2001 al werkt bij het motorenteam van concurrent Mercedes. Sinds september 2017 is hij in Brixworth, Heath of Mechanical Engineering. Hij zal in de nabije toekomst dus verhuizen naar Milton Keynes waar de fabriek van Red Bull staat... Als technisch directeur zal Hotchkins leiding geven aan een team dat zich gaat bemoeien met het ontwikkelen van de Red Bull motor. Richting de invoering van de nieuwe motoren in de sport in 2025. Na de start van het seizoen 2022 wordt namelijk de ontwikkeling van de krachtbronnen in de Formule 1 bevroren. Red Bull laat dus nu ook weten dat het een eigen motor wil ontwikkelen die vanaf 2025 gebruikt kan worden. Het was niet makkelijk om de beslissing te maken om Mercedes na bijna 20 jaar te verlaten, maar de kans om zo'n belangrijk project op me te nemen is een grote eer, aldus Hodgkin gun. Red Bull is een serieuze speler in de Formule 1 en was onze grootste rivaal in het hybride tijdperk. Dus ik kijk er naar uit om te zien wat we samen kunnen bereiken in deze nieuwe fase binnen het bedrijf. Formule 1-team Mercedes werkt aan een snellere pitstop. Het team van wereldkampioen Lewis Hamilton heeft ingezien dat het tijd verliest op Red Bull bij het wisselen van de banden tijdens de Grand Prix. We zijn niet de beste, zo eerlijk moeten we zijn, aldus technisch directeur Andrew Shovlin. in een debrief naar de grote prijs van Emilia-Romagna van afgelopen zondag, die Max Verstappen won. Zo duurde de eerste pitstop van Hamilton veel te lang omdat een van de wielpistolen niet goed werkte. We verliezen tijd bij de pitstops en dat is iets waar we al een tijdje op focussen. Zeker op de langere termijn kijken we wat we kunnen doen om onze bemanning en onze uitrusting om de pitstop sneller te laten verlopen, al dus Shovlin. Gek genoeg maakte mercedes coureur de Bottas... tijdens de race op Imola de snelste pitstop van allemaal... namelijk 2,24 seconden. Het was echter voor het eerst in 42 races... dat Mercedes de snelste pitstop maakte. Red Bull heeft wat dat betreft een veel betere reputatie. De renstel van Max Verstappen heeft vanwege de beste bandenwisselaars. Vorig seizoen had Red Bull in 15 van de 17 races... De snelste pitstop. Het team heeft dan ook het record in handen met 1,87 seconden. Kijken we even naar de stand op het wereldkampioenschap. Aan de leiding met 44 punten. Dankzij de snelste ronde bij de vorige race. Waar hij nog één punt extra voor kon toucheren. Lewis Hamilton met 44 punten. Met daar direct gevolg van stappen op 43. En Lando Norris op 27. Kijken we nog even naar Sergio Perez, de teammaat van Max Verstappen. Die vinden we terug op een achtste plek met 10 punten. Zoals gezegd, de volgende race op zondag 2 mei in Portugal. En die race begint om 4 uur. Dankjewel, Albert-Jan, voor deze Pit Reports. En uh, volgende week gaan we hem gewoon weer doen. Hè, op de op zaterdagmiddag tussen 2 en 5. Hoor je hem ook weer zo rond en nabij kwart over 4. We gaan eerst even lekker dansen. Stiekem gedanst. Ik stond maar wat te drinken, wat te hangen. Ik dacht en keek en dacht waarom. Om me even op te vangen. Niemand bijzonder, niemand in het algemeen. Drie uur s nachts, 7 januari. Het panterbloesje en de spijkerbroek. De armen, blote, korte zwarte haren.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 Ik hoop dat je het leuk vond, ik heb stiekem met je gedanst.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 ...na het volgende plaatje, de dier of dieren van de week. Maar we vinden vandaag de hond in de pot, dus dat gaat hem niet worden. The Clear. Don't ever stray too far No don't disappear No don't disappear Uh, ABC was uh, met name populair in de jaren 80. En uh, ze hadden een heel mooi album. Dat heette uh, How to be a Stillionaire. En daar was dit een, een nummer van afkomstig. Je hoorde Be Near Me inderdaad van ABC. De wedstrijden die vanmiddag om half drie gestart uh, zijn... Uh, zijn inmiddels uh, ten einde. En volgens mij heeft Ajax uh, gewonnen, Albert-Jan. Klopt, en, uh, maar wel alles te danken aan uh, Klaas. Hè. Die heeft twee keer gescoord, namelijk Kijk. Ajax 2-AZ-0. Oké, okay, en uh, de andere wedstrijd uh, was uh, ADO Den Haag tegen Fortuna. Daar werd het 0 tegen 3, dus mooie winst voor uh, de ploeg uit Zittarts. We hebben nog twee wedstrijden die om kwart vijf beginnen... en het zijn ook mooie affiches. Feyenoord thuis tegen Vitesse. En dan uh, FC Twente tegen FC Utrecht... Ook die wedstrijd zou dadelijk om kwart voor vijf. Op ZFM wordt iedere houwe ouwe Platina. Falling in love was the last thing I had on my mind. Oh, yeah.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 Zo'n echte top 2000 klassieker. Deze van de baby's en is een it time. De zondagmiddag, de zonnige zondagmiddag hier in Zandvoort. Normaal gesproken zouden we nou dieren of dier van de week hebben, albert Maar ja. er is geen hond te bekennen daar, hè, geloof ik. Geen, er, is geen, er, is, er is geen dier te bekennen daar. Geen, geen dier zelfs, nee. jeetje. Oké, okay, dus uh, dat doen we, uh, doen we even niet uh, vandaag. Volgende, maar, week, uh, volgende week zondag kan Ajax kampioen worden bij de thuiswedstrijd tegen Emmen. Kijk, ja, dat wordt een topper, uh, mooie, mooie wedstrijd. Wij gaan nog één plaat draaien en daarna de SOS live voor vandaag. Yeah. voor de speciale SOS Live vandaag. Zandvoort op zondag live, daar hebben we het dan over. Hoor je David Krant en Jackie Graham en die mooie romantische single Meet It. Ja, we gaan hem doen. SOS Live in een, ja, ditmaal wel een hele speciale, Albert Jan, eigenlijk. Ja. Ik had het al een beetje verklapt. Ik ga namelijk terug naar een begrip uit het verleden van Zandvoort... Dat ken jij waarschijnlijk ook nog wel als uh, import Groninger, uh, zeg maar. Dank u, dank Ja, u. <laughs> uh, Jazz Behind the Beach. Ja, geweldig. Daarvoor kwam ik speciaal naar Zandvoort. Ja, dat bedoel ik. Dus ja. daar kwamen ze uit heel Nederland. Kwamen ja. ze naar uh, Zandvoort uh, toe voor uh, Jazz Behind the Beach. En weet je wie daar uh, vaak uh, optraden? Dat ga je doen. Hans ja. en Candy Dulver. Die... Ja. Hans uh, was uh, dan uh, de hoofdekte natuurlijk. En uh, hij nam zijn dochter mee, Candy die mocht ook uh, meespelen. Toen was ze nog uh, niet zo uh, bekend. Maar uh, ja, dat is uiteindelijk uh, wel ge geworden. En uh, ja, ze gaf ook uh, zelf in 2010 of 2009... ...gaf ze nog een uh, live uh, optreden in uh, Duitsland. In het uh, Rockpalast. In Leverkusen. In Leverkusen. Ja. In het, uh, de Jazztage. Ja. Heel goed. Ja. En uh, ja, daar heeft ze een nummer gedaan met heel veel uh, andere bekende... Nederlandse uh, artiesten uh, Jan van Duikeren op uh, trompet. En Arjan Meijer op uh, de keyboard uh, onder meer. Maar ook uh, diverse uh, andere zangers. Een heel mooi nummer uh, wat ze daar gebracht hebben. In 2009 dus. Kenny Dulfen en anderen met My Funk. Oh, come on, come on. Quack, Oh ha. That's right Yeah My fault, baby Yeah uh -huh. Come on ha. Do it to them Say what, say what Say what, say what Say, work, say, work. say what, say what? Say what? come on. My fault. Ah. Uh. Not yeah. yours but mine, baby. Oh yeah. Ha <laughs> ha. Oh, right. what, what? Uh, never claiming to be something I'm not Ooh, Never going to be the new hot. Whatever is hot at the moment I smash your ponies Keep it rolling the earth But keep slowly out No doubt whenever candy is out With a new I'm talking about the fatness this across the tracks Painfully, apparently, just a bad actress uh, And all it means to me Somehow she always brings out the, the beast, beast to me That's why they claim to be releasing me As they're living off of all of my royalties uh, Ain't exactly those vision Thinking they could take me, but obviously They don't really know my history I put them back in a position, position of submission hey. My fault ain't your fault Ain't your fault ain't mine Hey. Uh -oh. your funk ain't mine. Either. It's just a different design. Uh -huh. Uh -huh. Yeah. Yeah. Your funk ain't your funk ain't your funk ain't mine. Hey. My. Uh -huh. your funk ain't mine. Either. It's just a different. It's just a different design. Same, huh. same again. Fuck in your funk, in your funk, in my heart. Yeah. Woo, woo, hey, Your funk, in my head. It's just a different design. Huh. Man, he can like this Funny, your right? <laughs> I'm fun, baby, your fun day, right? If you ain't game, right? So the fun, so the fun, If you the If you ain't game, right? So the fun, down. If you ain't game, right? the fun, If you ain't game, right? So the Wat een mooie live optreden in 2009... van onze eigen Candy Dulver. Ja, voor een op samen met de vader Hans... tijdens Yes Behind Witsen uh, hier in Zandvoort. En dit was My Punk. Het optreden wat ze in Duitsland uh, deed. En uh, ja, daar hebben we wel van genoten. En uh, ja, het valt mij op dat er geen een leeftijdsbeperking op de video zit. Maar goed, uh, daar hebben we het nog wel een keertje over. Tot zover dus Zoals Live. We gaan over naar het gedicht... De ode aan het Groningse landschap. Is de lucht achter Oerhuizen. Is het het torentje van Spiek. Het is de weg van Lens naar Klooster. En de westenpolder langs de dik. Bin de munt in de moren. Binnen de kerken en de burgen. Het is laat. Het is laat waar ik als kind nog niks begreep. Van Pien of Zorgen. Dat is mijn land. Mijn hoge land. Het bin de muln, bin de burgen. Het is een doevertil. Een dorpstroot, Het is een olle bakkerie. Bin de grote boerenplotsen, Van Waven. Uskert En zo naar mij. Het is de woit, Het is de haver. Het is het in de brui. Het is de horizon Bironen, vlak na een donderbui. Het is mijn land, mijn hoge land. Het is een mooie oom in mooi, kou hoest deknoest in het gruinland. Ik heb voor de eerste keer nog mooi verkeer en vuilde vonken van die haard. De wilde plannen dijknaad, komt ziek om niks meer van terecht zodat de nacht van het hoge land Donker kleid over ons legt. Dat is mijn land Mijn hoge land Lucht achter het hoer. Het is het torentje van Spiek Het is de weg van Lens naar Klooster En de weerspoor langs de dik Het zijn de meunen en de moorden Het zijn de kerken en de burgen Het is het land waar ik als kind nog niks begrepen van Pi of ze. Dat is mijn land, mijn hoge land. Het is de lucht achter de het is het torentje van Spiek, het is de weg van Lions No Klooster en de Westfalen langs de die. Het ben de munt, het ben de Moon, het ben de Kening en de beur. Het is het land waar ik als kind ik heb nog niks begrepen van Pinozeur. Het ben de munt, het ben de beur. Het is een doel vertillende het is een oude bakkerij. Het ben de grote boerenploetsen, van waar we mosk het zo noemij. Het is de waai, het is de hoven, het is het koolsoot in de blauw. Het is de horizon Biron, vlak noord in Denemarken, dat is Milan. Het is een mooie oom die mij een kouhuis net in het gruil Ik heb voor de eerste moe verkeer en vuil de vong van die naad De wilde plan die ik haal, komt zeker niks meer van terecht Totdat de nacht van het hoge een donker kleid over ons legt. net allemaal boze whatsappjes Albert-Jan, of ik een beetje lief voor, die, voor je wilde zijn. Met mijn import Groninger, weet je wel. Maar ja, ten, nou ze dat gedicht gehoord hebben weten ze ook meteen waarom ik dat zei natuurlijk. Want uh, dat kwam me wel goed uit uh, Mion. Goed zo dan. Nee, ik kreeg ook een appje met een korte tekst. Geweldig, toch verhuizen? Ja. Nou ja, ik zie wel, uh, wij hadden het over de woningnood... voor de jongeren hier in Zandvoort. Ja. Ik zou zeggen, ga naar Groningen. Ik uh, zag net op dat videootje dat er uh, nog uh, voldoende gebouwd kan worden... daar ja. op mijn uh, Ruimte, te, Ruimtezaad. <laughs> Oké, okay, dat bedoel ik. Nou, mooi gedicht van de dag uh, was het inderdaad. De orde aan het Groningse Land. We're not going for that no more. Cause we realize two things, that you aren't doing anything for us. So we can better do by ourselves. So from now on, we're gonna use what we got to get what we want. Zo'n lekkere klassieke des van Lee Collins en You Better Think. Ja, we gaan alweer bijna de nieuwe week in, uh, Albert Dus Even een vraagje aan jou. Wat uh, ja. staat er op het programma? Uh, morgen auto poetsen, wassen, uh, uitzuigen, bandenspanning doen. Uh, uh, de, de, de finishing touches voor het zomerseizoen. Ja, kijk. En uh, ja, de, de slingers ophangen. Oh, dat is voor Maris natuurlijk. Ja, dat is voor uh, vrijdag. Uh, nee, nee eerst, uh, eerst dinsdag natuurlijk. Ja ja ja, ja, ja, ja. Even, uh, even een rondje uh, dorp doen. Maar koninedag is ook belangrijk. Ja, 30 april. Ja. Dag. Ja, dat, dat wordt me een dag. Ja, geen dat flauwe, dacht ik. Geen flauw idee wat er gaat gebeuren. Ja, ik word een dagje houden. Maar ja, dat bedoel ik. Maar dat is, dat is er ook alles mee gezegd. Oké, okay, oké. Okay. Nou, een mooie week weer tegemoet. Ja. Wij gaan nog even twee platen draaien. En gaan we op naar die uh, nieuwe week alweer, hè? Even snel. Tussenstand Villarreal oh, thuis ja. tegen Barcelona. De, de spanning in de primaire division is ook zo hoog. Vertel. Tussen Atletico uh, momenteel aan de leiding. Real Madrid gisteren weer punten verspeeld tegen Betis. Uh, dus uh, als uh, Barcelona nu wint, dan gaan ze van de derde gaan ze Real Madrid voorbij. Tussenstand eerste helft is 2 uh, tegen 1. En vanavond moet Atletico Madrid moet ook nog spelen. En, Ajax, en, nou, Ajax bij mij, hoor. en Barcelona moet nog een keer tegen Atletico Madrid. Dus het zou best nog eens een keer kunnen zijn dat uh, Koeman uh, uh, kampioen wordt van Spanje. Oké, okay, uitgepraat. Ja. Oh, ik heb kan die kwart erin. Laura <laughs> non andata Laura qua. Mi chiedi perché l'amo se niente più mi dà, mi manca da spezzare il fiato, fa male, non lo sai, che non mi è mai passata, Laura non c'è, capisco che è stupido cercarla in te, io sto da schifo, credi e non lo vorrei. Stare con te e pensare a lei Stasera voglio stare acceso Andiamocene di là A forza di pensare ho fuso se vuoi mi adesso se vuoi. Dove mi manca sei, magari c'è un altro accanto a lei. Giuro non ci ho pensato mai. Che succedesse proprio a noi. Lei si muove dentro un altro abbraccio. Su di un corpo che non è più il mio. E io così non ce la faccio. Se vuoi ci amiamo adesso. Se vuoi, Zo blijft het zonnetje nog wel even schijnen met Lara Nancé. Je de single van Nek. Zo vlak voor het einde van dit programma, want het zit er alweer op. Zandvoort op zondag, nou, Ja, Het is weer, het is weer snel, snel gegaan. Het ging heel snel dit keer. Het ja, was gevarieerd, het was actueel. Ja, up to date. Up to date. Ja. Uh, muzikaal ook hartstikke goed. Ja, nou, ik vond jou ook goed. Ja, ik vond jou <laughs> ook goed. Nee, die is lekker. Dan laat dat maar over aan de luisteraars en kijkers. Nou, mooi. Bij de volgende luisteronderzoek. Mooi, wanneer gaat het komen? Even afwachten, hè? Okay. Even afwachten. Ik heb, okay. ik heb de recent, meest recente heb ik nog, hè? Oké, okay. okay. 1990. <lacht> <lacht> nou, 190. Oh, Dan, hou je in. Ja. Oké, okay. okay, nou het zit erop. Uh, Zandvoort op zondag. Uh, nou ja, ja mooi weekje, uh, tegemoet. Ja, zaterdag zijn we er weer. Ja, alvast uh, gefeliciteerd. Want uh, ja, daar ben ik te laat mee. Hè, volgende week zaterdag. Dus Ja, nou ja. Je, je, je, je kan er niet omheen, in ieder geval. Dus wat dat betreft, ik weet nog niet wat vrijdag wordt, maar we zullen het wel zien. Maar eerst Koningsdag natuurlijk, dinsdag. Eh, wij, wij wensen u vanuit hier, uit de studio, een hele fijne Koningsdag. Zo so is het, ik sluit me daar helemaal bij aan. En tot volgende week. Dag! Doei doei! Some things in life They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're on life's gristle...